Het Anker. Ja, Goedemorgen dames en heren en welkom in het laatste uur van de Nacht op 1. Ik zie op Twitter dat Gadongen uit... Uh, Sandam, ik ken hem. Uh, een foto stuurt van zijn koffiezetapparaat aan een tijdschakelaar. En daar pruttelt de koffie in Sandam En ook hier pruttelt de koffie. Ik heb mezelf ook nog maar eens een kopje koffie ingeschonken. Goedemorgen dus. Het komende half uur draaien wij nog muziek om lekker bij wakker te worden. En uh, om half zes bellen wij met hulpverleners in het buitenland. In de rubriek Focus op de Wereld. Maar zoals gezegd, nu nog even wat muziek. En de eerste plaat die we gaan draaien is Paul Young met Wherever Lay My Head. That's my home. Mm -hmm. By the look in your eye I can tell you're gonna cry Is it over me?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 time type Dat was Tim Finn met Made My Day. Hij komt uit Nieuw-Zeeland en uh, hij speelde eind de jaren tachtig... in de band Splits Ends, van een bekende naam. Uh, en hij heeft ook nog een tijdje bij Crowded House gespeeld. En nu speelt hij met zijn uh, broer uh, in de band The Finn Brothers. Dat is volgens mij ook weer iemand uit Crowded House. Uh, en dit laatste nummer kwam af van het album Escapade. Jongen, wat een ontzaglijke biografie heeft deze man. Uh, en daarvoor draaiden wij een hele nieuwe, fijne, uh, vrolijke lenteplaat. Flower Empty Tree van Chris Berry. En het is ochtend en we kunnen het hebben. Wij staan klaar voor Bruce Springsteen.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 with no-name van Amerika. Deze groep noemt zichzelf Amerika. Uh, maar ze woonden in eerste instantie in Engeland. Maar hun ouders uh, waren Amerikanen. En ze, sterker nog, ze waren luchtmachtofficieren. Dat wist ik ook nog helemaal niet. Uh, en ondertussen maakten zij geweldige muziek. Onder andere deze plaat. En nou ja, wie kent hem ook niet. Daarvoor draaiden we een nieuwe plaat van Sean McDonald, Closer. Ook een fijne, fijne plaat om weer eens te horen. Uh, vorige week draaiden we hem ook in de nacht. En uh, ik kon nog hem al aan The Boss, Bruce Springsteen met I'm on Fire. En het volgende nummer wat we draaien... Oeh, dat is ook weer een mooie klassieker. Suzanne Vega met Marlene on the Wall. Even if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 things i cannot see i think it's called my destiny that i am changing marlena on the wall and even if i am in love with you all this to say what's it to you observe the blood the rose tattoo of the fingerprints on me from you other evidence has shown that you and i are still alone We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 Tragedy. The doctor said something's wrong with me. Seriously, so baby, don't, don't say no. no, come on and just say yes, you know it's time to keep it simple, let's take a chance and hope for we'll the best, life is short, make you what you want. Thing About Me is You van Ricky Martin, featuring Josh Stone. En wij gaan naar onze rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en ik heb aan de telefoon Ingrid Wils uit Oeganda. Goedemorgen. Goedemorgen, kijk eens aan. Oh, de lijn is weer wat traag, mensen. Dus ik ga mijn best doen. En uh, wij proberen nog te uh, contact te krijgen met Ger Prakken. Uh, hij zit in Peru. Alleen, uh, dat lukt even niet. En nou was er vanavond een storing bij, uh, niet na dat te noemen, telefoonbedrijven, want die hebben het al zo zwaar. Uh, maar misschien dat het daaraan zou kunnen liggen. Ik heb geen flauw idee. Uh, maar Ingrid, wij gaan gewoon lekker met jou praten. Uh, want jij bent een nieuwe gast in uh, onze rubriek Focus op de Wereld. Jij zit in Oeganda. En wat doe je daar precies? Um, ik, ik werk in een, uh, een uh, gebedcentrum in Jinja. Uh, We hebben een centrum gebouwd aan de Nijl... waar mensen die getraumatiseerd zijn... of mensen die door hele zware dingen in hun leven gegaan zijn... wat eigenlijk in Oeganda iedereen is... Ja. <laughs> welkom is om gewoon uh, dingen van hun hart aan de gang te gaan. Oké. Okay. Hey, en uh, jij bent al best lang in uh, Oeganda aan het werk geweest. Ik heb even je biografie bekeken, maar geloof ik vanaf de tachtige jaren... Maar je hebt nooit dit is wel een nieuw project voor jou. Want wat heb je hiervoor gedaan? Uh, hiervoor heb ik een organisatie opgezet uh, die met straatkinderen en, uh, en communities werkt. Dus de moeders in de, in de achterbuurten. Ja. Dat heb ik voor twaalf jaar gedaan. En dat heb ik toen overgedragen aan, uh, aan de lokale bevolking. En toen begon ik te zien dat er, uh, ja, dat er toch wel heel veel dingen moeilijk veranderen als je de verkeerde dingen gelooft. Als je gelooft dat je waardeloos bent, dan kan je ook uh, uh, goede dingen ontvangen. Ja. Toen ben ik eigenlijk uh, naar die ja, de weg naar binnen, naar het hart uh, ingeslagen. Eerst zelf. En dat gaf zo'n verandering in mij. Dat ik dacht van ja, dit is eigenlijk wat ik uh, gewoon hier in Oeganda wil gaan doen. Zo. En... mensen helpen de recht naar vrijheid te vinden. En nu heb je een heel prachtig centrum uh, gebouwd, of in ieder geval betrokken. Waar je mensen helpt om met zichzelf aan de slag te gaan. Ja. Mooi. Ja. Goed verhaal. Uh, sorry, zo goed verhaal. We zijn nog lang niet klaar. Maar ik krijg ondertussen door dat wij ook Ger Prak aan de telefoon hebben. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ah, Ger. Wat fijn. Ja. Ger in Peru. We kregen je even niet te pakken. Dus we waren even aan het, uh, nou ja, aan het stressen hier om je de lijn te krijgen. Maar het is gelukkig allemaal gelukt. Jij zit in Peru. En ja. wat voor project doen jullie daar? Nou, uh, dat, zijn, dat zijn er meerdere, uh, maar vooral werken wij met, uh, met uh, de, de kerken in de, in de omgeving, of rond Cajamarca. Dat is een van de, ja, toch wel grotere steden ja. in het uh, noorden van Peru. Mm -hmm. En uh, uh, vanaf het begin dat we hier kwamen zijn we bezig geweest uh, en nog bezig met de uh, dorpjes rondom in de bergen, waar dus... Uh, Nogal ja, toch wel behoorlijk wat uh, evangelische kerkjes uh, gesticht zijn in de loop der jaren. En uh, nu de regentijd uh, voorbij is momenteel, uh, vertrekken we dus elke, ja, elke maand toch uh, naar die dorpjes. En verzamelen we al de leiders daarvan om uh, ze les te geven, om met jeugd te werken. Uh, ja, alles wat te maken heeft met, uh, met vooruitgang. Ja. Laat ik het zo maar zeggen. En uh, hoe is het op dit moment om daar uh, te werken? Uh, goed. Dat, dat uh, ja, dat gaat, gaat prima. Uh, we, we zijn met zo'n 18 uh, kerken bezig. En, uh, ja, we hebben de loop der tijden toch wel uh, heel uh, uh, wat positieve ontwikkelingen gezien. Uh, vooral ook onder de, de komende generatie van jonge mensen. die we ook helpen met, met, met schoolwerk en dergelijke. Dus. Uh, ja, dat, dat, slaat, dat slaat gelukkig goed aan. Want jullie doen ook ontzettend praktisch werk, heb ik begrepen. Uh, ja, we hebben, ook een, uh, we hebben dus een uh, ONG, zoals dat hier de NGO in Nederland geloof ik heet, ja. uh, opgericht. Met, uh, een non-governementele organisatie, leg ik even uit. Ja, ja. ja exact. Ja, en... Uh, daar werken we dus uh, met, met, maar zeggen, met de boeren uit, uit de dorpen. Ja. Uh, om ze aanwijzingen te geven hoe de productie van, van, van de melk van de koeien. En, en hoe de productie van de aardappelen, noem maar op. om die te, te vergroten. En jullie zijn ook bezig met jeugd. met, met uh, wat moet ik mij voorstellen, huiswerkbegeleiding. en school, uh, ja, schoolondersteuning? Ja, vooral, uh, vooral omdat in de dorpen. Uh, toen wij daar kwamen. Heel veel uh, jongelui die haakten af na drie jaar lagere school. Mm. Uh, want ja, dan konden ze een naam schrijven, daar kwam het op, neer. Uh, nu uh, ja, wij hebben dus geprobeerd om, uh, om vooral de, de ouders van die kinderen uh, ja, toch wel uh, uh, ja, te stimuleren hun kinderen op zijn minst de lagere school af te laten maken. Maar gelukkig zijn er nu ook al heel veel die zelfs naar de middelbare school vertrekken. En dit jaar is het, uh, is het grote uh, geluk eigenlijk dat we zien zelfs... dat er meer meisjes naar de middelbare school vertrekken dan jongens op dit moment. En dat is, dat is echt heel, heel bijzonder. Nou oh, joh, hey, wat, wat uh, een mooi verhaal. En daarbij uh, speelt dan ook mee dat die kinderen... Eigenlijk zouden we moeten meedraaien in een familiebedrijfje of zo. Dat, dat speelde natuurlijk ja, tientallen jaren geleden in Nederland een beetje. Dat je daardoor je school niet kon afmaken. Ja, nou. Dat was hier eigenlijk uh, nog, nog heel erg. Uh, ja, heel erg sterker. Laat ik het zo maar noemen. Want. De kinderen, zo gauw ze konden lopen, eigenlijk. Dus uh, dan heb ik het over twee, uh, drie jaar. Dan kunnen ze verlaagd lopen. Maar dan. Werden ze eigenlijk al ingezet in het, in het boerenbedrijfsleven? Uh, nou, je moet dan denken aan uh, ja, hele, hele magere uh, bedrijfsleven. Mm -hmm. Want uh, die kinderen die, uh, ja, die. die werden gewoon in het productieproces uh, uh, uh, ingezet. vanaf het moment dat ze werkelijk uh, uh, een beetje konden lopen en. Uh, ...en schreeuwen om de beesten bij elkaar te houden. Daar kwam het op neer. En dat is nou dus toch wel aan het veranderen. Gelukkig wel, ja. En daarmee hebben ze dus ook meer kansen om uh, nou ja, uit een situatie van armoede te komen. Ja, dat, ja. Is, dat is natuurlijk ook het grote doel. Hè. Dat de ja. mensen een <coughs>, waardig uh, leven en een waardig bestaan krijgen. En, uh, en, en daar hoort het toch zeker bij. Hè. Want uh, het, is, uh, het is toch wel... Uh, Heel vaak dat uh, de teams met 14, 15 jaar uh, verdwijnen voor een paar weken. En dan komen ze uh, terug in huis. Dan is het de meisje al in verwachting. En uh, ja, dan, dan, dan is het ook, ik zou maar zeggen, de mogelijkheid om zich te ontwikkelen als gezin. Ja, die is, toch helemaal, uh, die is helemaal verdwenen. Ja. En dat is nu gelukkig toch wel aan het veranderen. En hoe is het met jullie uh, financiering? Uh, nou, wij. Uh, wij krijgen vanuit Nederland van de van de stichting Zending en Gemeenten die, die waar we bij aangesloten zijn. Die uh, wij moeten als we dus naar de zending, naar het zendingsveld vertrekken, een, een bepaald aantal gemeentes hebben die uh, garant staan voor, voor, de, voor de economische zaken. Dat betekent, dat betekent dus dat ze geld sturen voor levensonderhoud en om te kunnen werken. En, nee, maar het, het ging maar ook puur om het geld voor de voor de hulpverlening. Want ja. ik begreep dat daar zorgen over zijn. Ja, precies. En, en daarom, daar wordt dus behoorlijk op gekeken ook. Het geweldige is dat, ik moet zeggen, 100% van, van het geld wat binnenkomt via bepaalde kerken, dat wordt ingezet voor het werk ja. eh, wat, wat we ja, wat op ons genomen hebben. Oké. Okay. Ik neem Ik begreep in dat, geloof ik, de Fonds, omdat er in Nederland minder geld naar ontwikkelingshulp gaat, dat je daar ja. last van krijgt. Ja, het Lilianefonds is dus een, een apart project eigenlijk. Oh. Want eh, om het, het feit dat wij eh, ja, zoveel eh, armoede tegenkwamen... waardoor bijvoorbeeld zieke kinderen... Eh, geen enkele kans hadden om geholpen te worden door, door doktoren of zo. Eh, nou, dat, eh, dat hebben we geprobeerd. En toen zijn we dus eh, terechtgekomen bij het Lilianenfonds in Nederland... Eh, wat enorm geholpen heeft ja. uh, om kinderen dus vanuit die dorpen bijvoorbeeld uh, naar een ziekenhuis uh, of geopereerd te worden. In de, in, vooral in Lima in dit geval, want daar is eigenlijk alles op geconcentreerd wat dat betreft. Mm -hmm. uh, nou, dat gebeurde en dat gebeurt gelukkig nu nog. Maar uh, juist door de, door de bezuinigingen, want het Lilianefonds dat, dat kreeg dus gedeeltelijk ook van de, van de Nederlandse staat, zullen we zeggen... Uh, ja. Hulp. zoals ja toch wel diverse ja. uh, instanties. Nou en dat is uh, dat is verminderd omdat alles <laughs> uh, naar beneden gegaan is wat dat, wat dat betreft. Ja. Dus uh, wij konden nu, uh, ik zeg maar, tot vorig jaar konden we een heel jaar met een bepaald uh, bedrag en met extra bedrag wat vanuit Nederland particulier gegeven werd, konden we heel veel mensen, heel veel kinderen helpen tot 16 jaar. Ja ja dat is nu afgelopen eigenlijk, want het geld wat ze nu krijgen, dat konden, konden we drie maanden, dus dat eind maart eigenlijk, dus het eind van deze maand. en dan uh, ja, dan moeten we kijken waar we het uh, vandaan schrapen yeah. <laughs> om toch door te kunnen gaan met de uh, met uh, met uh, met, want we zijn uiteraard geen niet minder kinderen, maar... al krijg je minder geld, maar ze blijven klop aan de deur. Yeah. dat uh, dat is toch iets wat ons heel veel zorgen baart. Hè? Yeah. Zo werkt, zo werkt dat door. Ik ga even naar Ingrid. Want die zit volgens mij alweer een tijdje te wachten in Oeganda. Ingrid, jij was net aan het vertellen van het centrum wat je hebt opgericht. Je hebt al veel werk gedaan in Oeganda. En je hebt nu een centrum opgericht waar mensen met zichzelf aan de slag kunnen. Jij zei daarvoor, eigenlijk heeft het hele land een groot probleem. Is dat, is dat in de zin van een trauma? Nou, het, heeft, het is natuurlijk een land met een enorme uh, geschiedenis van uh, civiele oorlog. Ja. En uh, heel veel, ja toch, lijden, armoede is natuurlijk lijden. Um, en dat gaat je denken beïnvloeden. Kijk, hmm. nee, toen ik met straatkinderen werkte voor twaalf jaar, toen ging ik op een gegeven moment zien dat ik meer ging geloven in wat ik in de wereld zag, dan de waarheid van Gods woord. Ja. En, dat, en dat je dan gaat zien van, hé, hey, je hele denken gaat mee met... Het denken zoals de mensen in je omgeving denken. En ja, wij zijn natuurlijk geroepen om, om licht te zijn en anders te denken. En, uh, en te denken zoals Christus denkt. Ja. En uh, ja, daar, daar, daar, ben ik, daar moest ik gewoon met mezelf mee aan de slag. En toen ik zag van hoeveel vrijheid dat ging brengen in mijn eigen leven... Toen dacht ik, dit is eigenlijk wat het land uh, nodig heeft voor iedereen... Met iedereen die je praat, heeft wel iemand die overleden is. of door oorlog, of door iets. of door um, geweld. Uh, we hadden bijvoorbeeld een, een stafvergadering, een personeelsvergadering. We zeiden, laten we eens delen met elkaar. Weet je, wat is het uh, leukste dat je in je leven hebt meegemaakt? En wat is het ergste wat je in je leven hebt meegemaakt? Dus het zijn gewoon mensen die voor, of met, met ons werken. We werken dan als een uh, team. Ja. Yeah. En het was gewoon. We kwamen niet aan de leuke dingen toe. De erge dingen waren zo erg dat we op een gegeven moment gewoon met elkaar zaten te huilen. En dat we maar voor elkaar zijn gaan bidden. Ja. En dat zit het dus allemaal verstopt in de harten van mensen. En, zullen, um, en zo, Sorry. En dat maakt het land heel erg explosief. Dus nu zullen mensen wel eens zeggen: van nou ja, als je eerst maar eens te eten hebt. Uh, maar jij draait het eigenlijk om. Het moet in het hart ook eerst goed zitten voordat je verder kan komen. Ja, uit het hart komt alles voort, hè? Ja. En merk je dat en, ook? Uh, ja, ja, dat is echt. ik vind het zelf heel erg bijzonder om te zien. We hadden bijvoorbeeld drie weken geleden hier een uh, groep van ex-rebellen... die dus Zo. een aantal jaren in, uh, in de bush hebben moeten vechten... die vreselijke dingen hebben moeten doen... hun eigen ouders hebben moeten vermoorden. Och, en die kwamen gewoon binnen met zoveel schaamte op hun gezicht... en zoveel um, hardheid. En, en ze hadden allemaal wel de Heer Jezus aangenomen, maar er was zoveel pijn in hun hart en zoveel afwijzing van nou, niemand kan ons liefhebben. En ja, dan beginnen we gewoon te delen over het hart van God, wat God van ze houdt en dat hij een plan voor zijn leven heeft en dat hij alles wil omdraaien wat de vijand van God in hun leven heeft gedaan. Nou, en die grote uh, jongens, die liepen dansend na drie dagen het centrum uit. En nou. Dat, nou, dat doet me zo goed om gewoon te zien dat mensen tot hun doel gaan komen. Ja. Bijzonder, En bijzonder. Het, dat is natuurlijk wel een heel proces. Ja. Het is niet een eenmalig, uh, ik bedoel, het veranderen van het denken is een proces. Maar daarin helpen we mensen de eerste stappen te zetten. Ja. En um, ook, ja, even terug naar een wat meer aardse vraag misschien. Maar hoe, uh, hoe is het bij jullie op dit moment qua politieke situatie? Jullie hebben net presidentsverkiezingen gehad? Ja, ja vorige maand zijn er presidentsverkiezingen geweest. En het was uh, een hele gespannen uh, situatie. Ja. Want ja, wat je gewoon in Noord-Afrika ziet gebeuren op dit moment... Uh, dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde redenen die we hier hebben. Een president die al heel lang zit en hoge voedselprijzen en weinig werk. Dus het was, uh, het was echt heel erg uh, gespannen, zeg maar, over... Uh, in iedere 50 meter was een uh, soldaat met geweer in aanslag. Dus je keek wel uit om iets te doen. Ja. Yeah. <laughs> um, en de president is herkozen... Met een vrij grote meerderheid, maar iedereen heeft toch wel het idee van... het is eigenlijk uit een soort uh, idee van we hebben geen keus. Um, als de, de president niet zou kiezen, dan zouden we weer oorlog hebben. En dat willen we niet. Dus het is een hele gekke, gekke verkiezing geweest. Tjonge. Sure. En, en dat, dat hoor je ook regelmatig nog terug op het moment dat jij met mensen aan het werk bent. Dat die spanning uh, nee, dagelijks speelt. Ja, dat, dat, dat speelt toch heel erg. Um, zeg, twee weken geleden ging ik even de, de stad in om, om wat boodschappen te doen. En dan op een zit je midden in de rellen met traangas. Zo. Dus dan, uh, ja, dan ren je maar weer terug naar huis. Ja. Dus het is echt allemaal uh, een beetje gespannen. Ja. Je hebt het gevoel, uh, er is een ballon en als je erin prikt kan die knappen. Zo'n gevoel heb ik een beetje. Zo. En ik ga weer even naar Ger. Want Ger, ik begreep uh, van jou dat er ook uh, presidentsverkiezingen op taal staan bij jullie. Klopt, dat is de tiende van, de, van april. Dan is yeah. er, zijn hier nieuwe presidentverkiezingen. Maar wat, wat ik dus net hoorde, dat, dat kennen wij gelukkig niet meer. Toen we hier kwamen in de vorige eeuw, yeah. in de tachtige jaren, toen, toen hadden we dus hier ook heel veel terrorisme. En toen was het ook ontzettend spannend wat, wat dat betreft. Maar dat is, uh, moet ik moet zeggen, gelukkig voorbij. Het is, uh, we hebben een stuk of zes, zeven kandidaten. En het zijn toch allemaal de democraten wat dat betreft... die, die dus niet uh, terug willen naar die tijd van toen. En wat zijn op dit moment de grote problemen voor Peru? Uh, ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, diverse problemen. Maar de, de, de grote problemen eigenlijk is dat... Uh, de vooruitgang in het land, die de laatste 10, 20 jaar toch wel uh, behoorlijk vooruitgegaan is. Die vooruitgang die blijft voor alle hangen aan de, aan de kust. Dus de grote steden, uh, uh, Lima, uh, nou ja, de, de, al die grote steden van noord tot zuid. Terwijl het, uh, uh, de, de heel veel de mensen waar wij dus mee werken in de, in, in de dorpen, uh, buiten de steden, helemaal buiten de woord vallen wat dat betreft. Dus daar is nog veel armoede. Daar is ontzettend veel armoede ook, ja. En hoe is het bij jullie met de voedselprijzen? Uh, nou, net uh, heb ik nog even nieuws gekregen dat uh, dat is gestegen. Oh. En de dollar is ook weer uh, duurder geworden. En ja, dat helpt uh, dat, dat toch allemaal mee om een bepaalde sfeer te kweken waar mensen zeggen: nou ja, waar doen we het dan maar voor? Ja. En uh, hoe, hoe, hoe werkt dat in het dagelijks leven door die hoge voedselprijzen? Want in Nederland is het maar een percentage van het inkomen. Maar Ik geloof dat dat in Zuid-Amerika wel wat uh, wat hogere percentage is van het uh, inkomen. Ja, ja, dat is omdat, omdat de mensen natuurlijk veel minder te besteden hebben. Uh, blijft dat toch wel een probleem waar, uh, waar heel veel mensen dan tegenaan hikken. En dan krijg je dus een bepaald uh, gevoel van, uh, nou we moeten dus maar stemmen op degene die het mooiste kan praten... en die, die nog niet bewezen heeft... dat hij er nog iets wat mee kan doen. Yeah. Maar er zijn onder die uh, presidentskandidaten... dat is elke, <coughs> elke vijf jaar weer, weer hetzelfde... Uh, zo ontzettend veel redenaars. En de mensen die... Ja, ik zou haar zeggen... die trappen er niet die keer weer in... want de mensen die het mooiste kunnen praten... die hebben de meeste stemmen. En dat, is, uh, ja, dat, dat, dat blijkt dan eigenlijk pas na... dat iemand uh, in het zalen zit... Ja, dat is, dat is iets wat, wat. We hebben in het begin, toen we het voor het eerst meemaakten. We hebben we wel eens aan de radio of de televisie gekluisterd gezeten. om eens te kijken hoe die mensen dat doen. En je vergelijkt het dan toch automatisch. met hoe dat in het westen van, van Europa gaat. En dan, ja. dan zeg je. het is onvoorstelbaar. Er waren mensen die konden echt anderhalf uur. en dat, dat, dat overdrijf ik niet. zonder een papiertje. Zo enorm boeiend uh, spreken. dat, dat je, je zou het hart geloven wat ze zeiden. Maar je, je komt er dan na die tijd achter dat het. Uh, ja, dat is toch een bepaalde kunst. van, uh, van redenvoering houden. Oh, dat is ongelooflijk. Zoals, ja. uh, zoals dat gaat. Ik denk dat heel veel. dominees of priesters. Uh, <laughs> dat uh, graag zouden kunnen, zoiets. Ja. Hey, ik ben nog even benieuwd naar of, uh, of jullie een bijzondere gebeurtenissen uh, uh, hebben meegemaakt in de afgelopen periode. Um, uh, Ingrid, jij vertelde al even van uh, de rebellen die jij langs hebt gekregen. Zijn er nog meer bijzondere dingen die jij meemaakt in, uh, in Oeganda? Um, nou, wat denk je van een slang in je zitkamer gisteravond? Sorry, een slang in de wat? Een slang in mijn zitkamer gisteravond. Oh, dat is even heel wat anders. Ja. Nou, dat was ook wel bijzonder, want dat heb ik niet zo heel vaak. Nee, nee. Uh, nou, nee, verder, verder uh, ja, ik denk, kijk, als ik hier Nederlanders krijg, dan is het allemaal bijzonder voor hen. Maar als ja. je jou al een tijdje leeft, dan uh, ben je aan dingen die bijzonder zijn hier eigenlijk al aan gewend. Dus ik heb... Ja. Eigenlijk niet het idee dat er echt iets heel drugs gebeurd is. Ja, want ik, ik begreep ook dat jij uh, uit de voorbereiding voor het gesprek... dat al die mensen nu niet aan die luisteren denken, waar haalt hij het allemaal vandaan? Uh, maar ik begreep dat jij ook contactpersoon bent voor de Nederlandse ambassade? Hey, ik ben Ja, in de tijden van de verkiezingen is het land oh, opgedeeld ja. in regio's. Ja. Uh, en als er dan problemen verwacht worden... dan, uh, ja, dan, is, dan ben ik de regioleider voor, voor dit gebied waar we zitten. Ja. En dat je dan verschillende uh, veiligheidsvergaderingen hebt. En dat je de Nederlanders eigenlijk moet gaan coördineren die in jouw regio wonen. Ja. Um, en dan eventueel een evacuatie voorbereiden als dat nodig zou zijn. En dit jaar zijn er, uh, ja, was de ambassade daar toch wel op voorbereid dat er dingen zouden kunnen gebeuren. Um, maar gelukkig is het, uh, is het niet nodig geweest. Maar, maar geef je dat um, nog... ik heb een satelliettelefoon nog in mijn huis liggen bij mij. Ja, te kijken. Geef je dat nog bijzonder contact ja. met Nederlanders in Oeganda? Uh, nou, hierdoor zijn we wel uh, met Nederlanders in contact gekomen. We hebben een Nederlandse middag georganiseerd om elkaar te leren kennen. En ook om een inventarisatie uh, te kunnen doen... van wat mensen zouden kunnen bijdragen als er geëvacueerd zou moeten worden. En uh, ja, dat was gewoon wel een hele, hele leuke en ook leerzame middag. Dat je gewoon elkaar een beetje gaat leren kennen... en. Uh, Elkaar kan bijstaan als de tijd van noter is. Nou, het, is wel, excuseer, het is wel bijzonder om te horen dat, uh, dat de ambassade op zo'n manier daarmee bezig is geweest. Dat was natuurlijk rondom de opstanden in Noord-Afrika ook wel de vraag wat, uh, nou ja, op wat voor manier de ambassades opereren dan in zo'n periode. Nou, ik ben vanuit uh, hier in Oeganda ben ik daar heel erg uh, positief over. Ze hebben echt uh, zich ingezet tijdens de dagen van de verkiezingen dat je twee of drie keer per dag een smsje kreeg met een, uh, met een update over de veiligheidssituatie in het land. En dat wij vanuit het land ook regelmatig, uh, zeg maar naar de hoofdstad, opnamen als er dingen zijn of waren. En ik ben daar zelf wel heel erg uh, van onder de indruk uh, dat ze echt de balk op zaten om uh, de Nederlanders zo wel uh, in vorm te houden. Ja. Yeah. Goed om te horen. En Ger, Ger ja. heb jij nog uh, bijzondere dingen meegemaakt de afgelopen periode? Iets wat wij echt moeten weten? Ja. Nou, nee, ik kan niet zeggen dat het, uh, dat het heel schokkende gebeurtenissen uh, geweest zijn de laatste tijd, uh, dat, dat kan dus niet wel komen. <laughs> ja, Nodigde met de verkiezingen, ja. En welke ko koers dus in het land gaat, gaat uh, uh, zich dat ontwikkeld en hoe dat geuit uh, uh, ja, wordt. Dus dat, uh, maar dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. <laughs> wat, uh, wat ik wel vind, uh, inderdaad, dat het, uh, het politieke gehalte wel sterk veranderd is met, met in vergelijking 15 of 20 jaar terug. En dat is... Uh, daar had je nog heel veel invloed van buitenaf. En dat zat er toen ook. Daar zat er nu ook wel een klein beetje in, omdat er één kandidaat is die nogal. Uh, Chavez van Venezuela. Uh, ja, gob, hoe moet ik het zeggen? Van onder indruk is. En uh, ja, dat hopen we natuurlijk niet uh, nog eens een keer mee te moeten maken in, in Peru, wat dat betreft. Ja. Ger en Ingrid, ik, we zitten alweer bijna op het hele half uur. Ik dank jullie wel voor, voor jullie bijdrage aan Focus op de Wereld van deze ochtend. En ik wens jullie heel veel succes en sterke bij het bijzondere werk wat jullie doen. Ger in Peru en Ingrid in Oeganda. Dankjewel. Nou, ook hartelijk bedankt voor, het, voor de mogelijkheid. Graag, graag gedaan, hoor. En uh, luisteraars, als u uh, meer wilt weten over het werk wat uh, deze mensen doen in het buitenland... dan kunt u terecht op de website eo.nl slash /denachtop1, denachtop1. Wij gaan straks luisteren naar het uh, Radio 1 Journaal uh, met Lara Rensen en uh, Marcel Oosten. En ik wens u een hele, hele goede dag. En wij draaien nog één mooie laatste plaat. En Sebastian met I Want The World To Stop. Wat een fantastische plaat. En um, het is ook een mooie plaat om uh, de nacht mee te eindigen. De, de wereld gaat wel weer verder. En daar gaan wij straks naar luisteren in het Radio 1 Zoals gezegd met Lara Rens en Marcel Ooster En ik wens u een hele mooie fijne dag vandaag. Bedankt.